7 uur. Het NOS journaal. Jan van der Putten. Grieks kabinet steunt plan voor referendum. Maastad ziekenhuis pakt de bacteriebestrijding verkeerd aan, zegt inspectie. En presidentskandidaat Keen geeft misstap nu toch toe.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 De Kamer debatteerde gisteravond ook over het Europese noodpakket zelf. Een meerderheid van VVD, PVDA, D66 en GroenLinks... wil dat de plannen verder worden uitgewerkt. Pas daarna willen ze ermee akkoord gaan. De gevolgen van de uitbraak van de Klebschella-bacterie in het Maastadziekenhuis in Rotterdam waren veel minder erg geweest als het ziekenhuis de richtlijnen voor preventie van infecties had gevolgd. Dat stelt de inspectie voor de gezondheidszorg in een kritisch rapport dat de NOS in handen heeft. De inspectie schrijft dat het ziekenhuis de uitbraak volstrekt heeft onderschat. Ook heeft het ziekenhuis niet adequaat gehandeld, waardoor veel patiënten langdurig aan grote risico's zijn blootgesteld. Tussen oktober 2010 en juli 2011 raakten 115 patiënten... van het Rotterdamse Maasstadziekenhuis besmet met de bacterie. Drie van hen zijn zeer waarschijnlijk hierdoor overleden. Bij tien sterfgevallen heeft de bacterie mogelijk een rol gespeeld. De Amerikaanse presidentskandidaat Herman Cain geeft toe dat hij een regeling heeft getroffen met een vrouw die hem beschuldigde van seksuele intimidatie. Aanvankelijk ontkende hij dit. Volgens Amerikaanse media kreeg de vrouw ruim 25.000 euro in ruil voor haar zwijgen. Cain kwam een paar dagen geleden in opspraak en zou begin jaren 90 twee vrouwen op een ongepaste manier hebben benaderd. Ukraine is presidentskandidaat voor de Republikeinen. Hij doet het de laatste weken goed in de peilingen... en wordt gezien als een mogelijke winnaar... van de Republikeinse voorverkiezingen in de Verenigde Staten. Bij de Japanse kerncentrale in Fukushima... zijn mogelijk nieuwe problemen ontstaan. Bij de centrale, die in maart beschadigd raakte... door de zware aardbeving en tsunami, is radioactief Xenon gemeten. Dat gas kan als bijproduct worden gevormd... bij onverwachte kernspleiting. Uit voorzorg is begonnen met het inbrengen van boorzuur in de reactor. Dat boorzuur wordt gebruikt om nucleaire reacties te neutraliseren. Beheerder Tepco heeft gezegd dat de temperatuur, de druk en de stralingsniveaus niet zijn toegenomen. De reactor is volgens een woordvoerder stabiel. Honduras heeft het leger ingezet om de strijd aan te gaan met gewelddadige bendes. Honderden soldaten voeren patrouilles uit. Helikopters houden straten vanuit de lucht in de gaten. En ook zijn er wegblokkades opgeworpen. Honduras is volgens de Verenigde Naties het land... met de meeste moorden per hoofd van de bevolking. Het meeste geweld is drugs gerelateerd. Koningin Beatrix heeft de bevolking van Curaçao geprezen... voor de inzet waarmee ze aan de toekomst van hun land werken. Ze deed dat tijdens een groot cultureel festival... op het Brionplein in Willemstad. Duizenden toeschouwers waren daarbij aanwezig. De koningin werd vergezeld door prins Willem-Alexander, prinses Maxima... en minister Donner van Koninkrijksrelaties. Uit handen van minister-president Schotten kreeg ze het kunstwerk Bea... van de bekende Curaçaose kunstenaar Yuri Kirindongo. Uit blijk van respect en voor een persoon die we een warm hart toedragen, zo zei Schotten. Barcelona en AC Milan hebben zich als eerste twee ploegen geplaatst... voor de laatste 16 van de Champions League. Barcelona won in Tsjechië met 4-0 van Victoria Pilsen. En AC Milan speelde in Wit-Rusland met 1-1 gelijk tegen Bate Borisov. Dan is weer nog vanochtend grijs met nevel, mist en lage bewolking. Maar vanuit het zuiden geleidelijk zon. Het wordt 14 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Morgen in het oosten af en toe zon. In het westen meer bewolking en later op de dag kans op regen. Het blijft zacht morgen. Het is ongeveer 16 graden. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. In het noorden en midden van Dant komt af en toe nog plaatselijk dichte mist voor. En vanwege de mist is op de A9 richting Amstelveen de uh, spitsstrook nog steeds afgesloten. Daardoor staan er tussen in Beverwijk en knooppunt Rotterdamplein 5 kilometer. Waar blijven ze nou? Misschien kunnen ze het niet vinden, Hans. Niet vinden? Het zijn verhuizers! Schaat, toch wel de erkende...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 De beste klantrelatie onderhoud je met CRM software van Archie.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 Op 2 november 2007 ging Hans bot in op meer van start met Living In. Een prachtige woonwinkel met een breed assortiment meubels. Vandaag, 2 november 2011, is hij dus precies vier. Gefeliciteerd Hans namens de Goudse verzekeringen. Hans heeft bij ons het pakket Bedrijfsimpuls gesloten. Daarin zitten alle verzekeringen voor je onderneming overzichtelijk bij elkaar. Want wat je ondernemersleeftijd ook is, de Goudse helpt de ondernemers verder. Kijk maar na op goudse.nl. NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. De doos van Pandora is open, bom onder de euro. De reacties op het mogelijke referendum in Griekenland liegen er niet om. Hoe staat het ervoor? Gaat het referendum door? Straks onze correspondent met het laatste nieuws. Eerst naar schokkende conclusies van de inspectie over het Maastad ziekenhuis. En dan hebben we het over de inspectie voor de gezondheidszorg. Die heeft geen goed woord over voor de manier waarop het Maastadziekenhuis... de uitbraak van de multiresistente Klebschella bacterie heeft aangepakt. In een rapport van de inspectie staat die kritiek. Het rapport wordt straks openbaar. Redacteur Gezondheidszorg Rinke van der Brink bracht deze zaak in het voorjaar aan het rollen. Rinke, wat is de kern van dat rapport? De kern van het rapport is dat als het Maastadziekenhuis... zich had gehouden aan de regels die er zijn... voor het de preventie en de bestrijding van infecties... dat dan deze uitbraak niet zo lang had geduurd... niet zo groot van omvang was geworden... en niet zulke ernstige gevolgen had gehad. En dat dus mensen niet zo lang aan grote risico's blootgesteld waren... inclusief het risico te overlijden. Wat is de toon in het rapport, Rinke? Die is, uh, die is keihard. Een ander woord is er niet voor. Het gaat over falende aansturing door het bestuur van het ziekenhuis. Het gaat over uh, totale onderschatting van de ernst van de uitbraak... en van de impact daarvan op uh, patiënten, nabestaanden... en eigenlijk de hele samenleving, in ieder geval in Rotterdam. Het gaat over systematisch tekortschieten van de zorg... op het gebied van infectiepreventie. Um, nou ja, eigenlijk is er niks goed gegaan. Ongelooflijk. En, en legt de inspectie dan ook uit hoe dit heeft kunnen gebeuren... als zoveel mensen daarvoor verantwoordelijk zijn? Nee, de inspectie stelt vast wat er fout is gegaan. Die, de belangrijkste constatering is dus dat er uh, niemand zich aan de regels heeft gehouden voor bestrijding en preventie van infecties. Hè. Dat daardoor is die hele. ...keten van gebeurtenissen uh, in werking gezet. De patiënten zijn niet geïsoleerd. Um, uh, uh, het is gewoon eigenlijk geheim gehouden dat die uitbraak er was. Er is gewoon op geen enkele manier adequaat opgetreden. Uh, en de inspectie die, die is eigenlijk des te bozer over wat er allemaal is misgegaan... ...omdat... Uh, niet alleen bij de arts-microbiologen en de adviseurs infectiepreventie... dat zijn de mensen die in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor dit soort onderwerpen... maar ook bij de artsen op de intensive care, bij een groot aantal medisch specialisten, bij een groot aantal verpleegkundigen en bij de bestuurders van het ziekenhuis... wel degelijk bekend was dat er een ongewoon groot aantal mensen... een heel vervelende bacterie had opgelopen. En al die professionals, zegt de inspectie in zijn rapport... hebben niet hun verantwoordelijkheid opgenomen om uh, veilige zorg voor hun patiënten... Te waarborgen. En ze zijn dus tekortgeschoten in hun taak als, als, als, als medicus. Ja, en... en dat neemt de inspectie zeer zwaar op. Ja, en dat tekortschieten, wat voor gevolgen heeft dat gehad? Dat heeft het gevolg gehad dat er mensen zijn overleden aan de bacteriën. Drie, er is een onafhankelijk onderzoek gedaan door een hoogleraar van de Leidse Universiteit... die heeft gezegd dat van de 28 besmette patiënten die zijn overleden... er drie zeer waarschijnlijk door die bacteriën zijn overleden. En dat het bij tien patiënten mogelijk het geval is. Dat is een direct gevolg, zegt de inspectie, van het falen van het ziekenhuis... Uh, bij de bestrijding van deze uitbraken. Ja. En het heeft ook uitstraling gehad. Hè? Natuurlijk, het hele land had erover, mede door berichtgeving van de NOS natuurlijk, maar ook de andere ziekenhuizen kregen met de gevolgen te maken. Nou ja, er zijn daar, behalve de 115 vastgestelde besmettingen, zijn er 4300 mensen blootgesteld aan contact met besmette patiënten. En die zijn allemaal gecontroleerd. Er zijn een aantal patiënten doorgestuurd naar een Rotterdamse verpleeghuis. Daar zijn twee besmettingen opgetreden. En er zijn patiënten naar andere ziekenhuizen doorgestuurd. Het is nog niet bekend of daarbij in die andere ziekenhuizen besmettingen zijn opgetreden. Maar het is wel heel. Uh, uh, ja erg dat het ziekenhuis, tot het verhaal door ons naar buiten is gebracht... hun collega ziekenhuizen die vlakbij zaten, de huisartsen... niemand hebben gewaarschuwd dat ze dit probleem in huis hadden. Dat is wel het allerminste wat een ziekenhuis kan doen als zoiets gebeurt. Een keiharde conclusie, Rinken, is het. Gaat dit nog gevolgen krijgen? En zo ja, in welke zin? Um, nou, die kant is vrij groot, denk ik. Uh, dit rapport is eigenlijk een tussenrapportage. De inspectie uh, heeft uh, gezegd dat onrust door deze zaak veroorzaakt zo groot is. dat ze, in tegenstelling tot het gebruik, normaal maken ze een onderzoek helemaal af en rapporteren dan pas. dat ze nu een tussenrapportage hebben willen doen over wat er is misgestaan en hoe het er intussen voor staat. Intussen is de infectiepreventie in het Maastricht helemaal op orde. Hè. Er wordt uh, vaak gezegd door betrokkenen: het is nu het veiligste ziekenhuis van Nederland. Um, in januari, naar verwachting, verschijnt het eindrapport... en daarin wordt de vraag beantwoord of individuele betrokkenen... denk aan de bestuurder, denk aan de meest betrokken artsen en microbiologen... of die uh, vervolgd zullen worden, of de, althans, of de inspectie een uh, klacht tegen hen zal indienen. Gezien de hardheid uh, van dit rapport... Uh, ja, lijkt mij dat zeer waarschijnlijk. Goed. Um, Rinke, dank je wel voor nu. Wij gaan uiteraard later door uh, op dit onderwerp. We hebben onder andere de inspecteur zelf. Dat zal uh, na acht uur zijn. 13 minuten over zeven uur luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Griekse premier Papandreou houdt vast aan een referendum. Dat is de uitkomst van de ministerraad die vannacht tot in de vroege uurtjes doorging. En gisteren verraste uh, Papandreou vriend en vijand met zijn aankondiging dat hij een referendum wil over het Europees steunprogramma en Griekenland. Correspondent Connie Kees in Athene. Connie uh, Papandreou blijft er dus bij bij dat referendum. Uh, betekent dat nou ook dat het er definitief komt? Nou, dat is nog niet duidelijk. Uh, voor het uitschrijven van een referendum uh, moet een hele nieuwe procedure worden gestart. En het Griekse parlement uh, moet dat ook goedkeuren. Maar in ieder geval krijgt Papandreou voorlopig uh, zijn zin na uh, de besprekingen in de ministerraad. Het is een lange nacht geweest met heftige discussies tussen Papandreou en zijn ministers. Er zijn in ieder geval drie ministers geweest die grote bezwaren hebben geuit tegen dat referendum. Uh, tegen de manier waarop het wetgewerkt. Aangekondigd, ze waren niet geïnformeerd. En er waren ook anderen die ongerustheid hebben uitgesproken over de consequenties voor het nieuwe steunpakket. Um, in ieder geval uh, hebben die ja, dissidenten, zou ik maar zeggen, zich uiteindelijk uh, bij de meerderheid neergelegd die toch de positie van Papandreou steunt. Oké, okay, nou dat is dan de regering. Uh, ja. Het parlement is aan zet, zeg je. Hoe, hoe ligt het binnen zijn eigen partij? Nou, er is een behoorlijke groep uh, in de socialistische fractie bijvoorbeeld die tegen het referendum is... of in ieder geval grote twijfels heeft over het uh, leiderschap van Papandreou. Eén parlementslid heeft gisteren ontslag genomen en anderen uh, dreigen om dat te doen. Uh, betekent in ieder geval dat uh, Papandreou nog de steun heeft van 152 van de 300 zetels in het parlement. Maar dat neemt wel af dus. En dat kan afnemen, maar dat hangt er dus vanaf wat er uh, vrijdag gaat gebeuren. Vrijdagavondnacht, als uh, de vertrouwenskwestie is gesteld. En uh, ja, het parlement daarover uh, moet stemmen. Uh, het ligt nu in de handen van de socialistische fractie. Ja, Maar internationaal is er natuurlijk veel kritiek. Hij wordt op het matje geroepen bij Merkel en Sarkozy. En dan is de vraag natuurlijk of hij dat volhoudt zijn plan voor dat referendum. Papandreou, wat schat jij in? Nou, uh, ik schat in dat uh, Merkel en Sarkozy zullen proberen... om Papandreou van zijn voornemen af te brengen... om dat referendum te gaan houden. Ik uh, verwacht niet dat het een, een vriendelijk gesprek zal zijn... Uh, gezien de reacties van beide Europese leiders gisteren. Je zei het al vrijdag het Griekse parlement... Uh, over uh, of ze nog vertrouwen hebben in Papandreou. Wat is jouw inschatting nu, Conny? Gaat hij dat redden? Uh, Kijk, er is natuurlijk bij de afgelopen stemmingen... het afgelopen jaar is er, zijn er veel uh, protesten geweest. Uh, uiteindelijk heeft uh, Papandreou telkens die fractie uh, ja, achter zich gekregen. Hij heeft er inmiddels natuurlijk wel acht verloren. Mm -hmm. uh, en ja, er zijn er nu nog maar twee nodig om ervoor te zorgen dat Papandreou geen meerderheid meer in het parlement heeft. Dus uh, het, het wordt weer heel spannend. Nou, Corny Kees, <laughs> dank je wel weer vanuit Idenen. Het is de vraag of koningin Beatrix de onvrede onder haar onderdanen op Curaçao heeft kunnen wegnemen. Straks het antwoord naar de verkeersinformatie bij de ANWB, John Hoka. Laat nou, ik mij even bewaarschuwen, want in het noorden en midden van het land komt af en toe nog plaatselijk dichte mist voor. En vanwege de mist is op de A9 richting Amstelveen de spitstrook afgesloten. Daardoor staat er 6 kilometer tussen de knooppunten Beverwijk en Rotterpolderplein. En verder is het opvallend druk al op de A4 naar Amsterdam. Daar staat tussen Leiden en Hoogmaade 10 kilometer. Dit is het NOS Radio Engine. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, en dat Griekse referendum dat was ook onderwerp van gesprek gisteren in de Kamer. Nog geen groen licht voor premier Rutte en minister De Jager van Financiën. De Tweede Kamer vindt het nog te vroeg om het nieuwe noodpakket. dat vorige week tijdens de Eurotop in Brussel werd afgesproken, te steunen. Zeker nu de Grieken eerst nog een referendum willen houden. Wat is de deal van vorige week uit Brussel nog waard? Wat zijn de afspraken met de Grieken nog waard... als ze ook nog nee kunnen zeggen tegen het nieuwste noodpakket... om de eurocrisis te bezweren in een Grieks referendum? Premier Rutte. In de eerste plaats gaan landen er natuurlijk zelf over, logisch, hoe ze uiteindelijk toestemming geven aan akkoorden die in Brussel gesloten zijn. Dat kan via het parlement zijn, dat kan eventueel ook, dat kan eventueel ook in de vorm van een referendum. In dit geval slaat ik me aan bij al diegenen die op Plasterk begonnen daarmee, anderen hebben dat in eigen bewoordingen herhaald, die zeggen dat dit een uiterst ongelukkige ontwikkeling is, al was het maar omdat het ook een risico van vertraging heeft. Dus we moeten er alles aan doen om die vertraging te voorkomen. Meneer Plasterk. Ik vind dat de minister-president zich toch wel gemakkelijk neerlegt... bij het gegeven dat de Grieken hierover nu een referendum gaan organiseren. Um, want het is niet alleen maar dat het vertraging zou kunnen veroorzaken. Het is toch een totaal malotige toestand. Het, het, het neemt het vertrouwen weg, weg dat, dat Griekenland verstandig bezig is. Het neemt het vertrouwen weg dat je in de eurozone je geld goed kan investeren... want je weet nooit wat er gebeurt. Um, ik, ik neem aan dat de minister-president helemaal niet wist... Ik kan wel zeggen, ja, elk land mag een referendum organiseren. Maar dat had dan in die afgelopen drie maanden... wel een keer aan de orde gesteld mogen worden. Dus je denkt, waar zijn we nou toch in hemels daarmee bezig? En dan kun je toch niet zeggen, nou ja... dat, dat moet ze zelf maar weten of ze hier een referendum Mees organiseren. Nee, voorzitter, ik ben het voorkomen eens met de heer Plasterk. Dus ik, ik vind ook dat we er alles moeten doen om dat tegen te gaan. Het is daarom te vroeg om ja of nee te zeggen tegen de nieuwe afspraken... vindt ook premier Rutte. Ik vraag vanavond dus ook geen groen licht. Uh, er is ook helemaal nergens groen licht over te vragen. Alles moet nog worden uitgewerkt verder. Ook de de Partij van de Arbeid, die Rutte aan een meerderheid moet helpen... kan nog niet instemmen met het reddingsplan voor de euro. Ik zou zeggen, dat komt mooi uit, want van de Partij van de Arbeid krijgt hij dat ook niet. En ik wil dat toch wel opmerken, omdat onder normale verhoudingen... kan natuurlijk een, een, een regering internationaal en zijn zaken doen... ervan uitgaand dat hij daar een mandaat voor de Kamer voor heeft... Um, ja, wij moeten nu op enig moment beoordelen of we het eens zijn met wat uh, de, de regering daar voor elkaar heeft gekregen. Dat konden we vooraf niet doen, omdat het niet duidelijk was wat eruit zou komen. We doen dat nu niet, omdat we vinden dat er veel te veel losse einden en onzekerheden in zitten. En, en de minister-president weet zich dus niet verzekerd van de steun van de Partij van de Arbeid bij de... Uitwerking daarvan, want dat krijgen wij terug. Als de minister-president zegt, we hebben die steun op dit moment niet nodig om ons werk te kunnen doen. Nogmaals, dat komt mooi uit, want hij krijgt hem nu ook niet. Ja, voorzitter, dat lijkt me ook al fairness prima. Ik heb trouwens hetzelfde van andere partijen ook gehoord. Uh, CDA, VVD, andere partijen, D66. Die zeggen, nou, er liggen allerlei, uh, iedereen kwalificeert het op zijn eigen manier. Stap in de goede richting, nog heel veel open einde, et cetera, et cetera. Altijd dus premier Rutte in een bijdrage van Peter Blok... later uh, in deze uitzending, onder andere na half acht. Praten wij nog even verder over Griekenland. Het referendum, premier Papandreou. Dat doen we met historicus en Griekenlandkenner Kees Klok. 2 november vandaag. Allerzielen is het. Joris van de Kerkhof heeft het daar vanochtend over. Over allerzielen, dan staan we stil bij de overledenen. Niet helemaal duidelijk of dat de overledenen van afgelopen jaar zijn... of alle overledenen, Joris. Over allemaal, ja. En dan in de kerk? In de kerk wordt daarbij stilgestaan. Voel je dat? Nou, ik heb zelf altijd wel als katholiek opgevoede jongen, als ik dan in zo'n kerk loop, dan, ja, de KRO heeft het dan geloof ik over het gevoel, hè, dat dan blijft. Ja. Dat heb ik zelf ook wel. Van dat, dat, dat, dat, er gaat iets door je heen... Uh, wat, wat redelijk onbeschrijfelijk is. En zeker in uh, een, een, een kerkje, zoals hier in Maartensdijk... een redelijk nieuwe kerk. Gele, heel rode bakstenen. Uh, licht verlicht hier. Um, niet te pompeus. Heel erg rustig dan voel je wel wat, maar niks persoonlijks. Want Leo Veijer, parochielid, schrijver van de boek Leven met de dood... de baas van RKK, uh, dit zijn niet mijn doden. Het zijn ook niet eens uw doden. Het nee. zijn alleen maar de doden die hier op de muur staan uit de parochie. Maar nee. toch bent u erbij. Ja, het zijn de doden uit onze gemeenschap en uh, uit onze kerk... en, uh, en... Daar voel ik me wel mee verbonden. Uh, ook al heb ik sommigen misschien niet eens gekend. Een aantal anderen heb ik wel gekend. En daar heb ik ook wel verdriet van. En ik vind het fijn dat hun namen hier hangen. En dan denk ik aan iemand als Wil Driessen. Die hier heeft staan zingen in het koor. En uh, die normaal gesproken op deze avond van 2 november ook zou zingen. En ik weet hoe hij verbonden was met, uh, ah, kijk, ook met God. En ik hoop dat hij daar is. En dat geloven we. En vergeet ook niet, hè, op een dag als vandaag... Um, Heel veel mensen komen niet meer in de kerk. Maar van alle mensen die sterven... doet toch nog een derde een beroep in Nederland op de kerk. Dus het is het moment dat mensen ervaren... er is meer dan we kunnen zien, dan we kunnen horen, dan we kunnen ervaren. En de kerk is dan de christelijke kerk in het algemeen? De christelijke kerk in het algemeen. En uh, het uh, ritueel van alle zielen hoort wel sterk bij de katholieke gemeenschap. Omdat wij eigenlijk tastbare elementen in ons geloof hebben, die ons, uh, die eigenlijk een brug vormen tussen hemel en aarde. Nou, ik God, was al aan het kijken, want wij, wij keken naar, nou, naar? Ik keek omhoog. Ik he? keek omhoog, ik keek een beetje duister in. We praten ietsje harder, dat wordt wat lichter, maar uh, God is soms zo ver weg dat wij uh, heiligen hebben, rituelen, en alle zielen is zo'n ritueel om het onbenoembare toch mogelijk te maken. En, en we hunkeren naar woorden en naar geborgenheid. En daarom heb ik dat boek ook samengesteld. Leven met de dood met 15 rouwdeskundigen in Nederland. Binnen een week eerste druk weg. Tweede druk verschijnt uh, later deze week. En uh, wat we eigenlijk doen is wat Ida Gerard zo prachtig beschrijft. Ik lees het nu even voor. Zevenmaal om de aarde te gaan. Als het zou moeten op handen en voeten. Zevenmaal om die ene te groeten die daar lachend te wachten zou staan. Zevenmaal om de aarde te gaan. Zevenmaal over de zeeën te gaan. Schraal in de kleren, wat zou het mij deren? Kon uit de dood ik die ene doen keren. Zevenmaal over de zeeën te gaan. Zevenmaal om met z'n tweeën te staan. Dat is alle file. Je wil eigenlijk die ander gewoon nog omhelzen. Nou, ik doe, uiteindelijk, als je aan het lezen bent, uh, doe ik mijn ogen dicht. En dan ga je je ook beelden voorstellen bij, uh, uh, bij dit gedicht. Ogen weer open, uh, weer in de kerk, uh, bij dat zachte licht hier... en weer even naar buiten kijken, wat ik, waar, waar u het net over had... over God die soms zo ver weg is. Het is enorm bewolkt, het is grijs. Af en toe uh, druppen de druppels regen uh, nog, nog uit de bomen. Het, het, het was het weer dat mijn moeder stierf, zes jaar geleden, in november 2005... En ik was erbij toen ze haar laatste adem uitblies. En dat was al een onvoorstelbaar moment. Dat was, het was heel pijnlijk en toch ook zo mooi. En toen zij haar laatste adem had uitgeblazen. Het was alleen maar grauw en grijs die dag. Toen brak de zon door. En de vrijwilligste van het hospice tikte mij op mijn schouder. En die zei, je moet goed kijken. De zon schijnt. Ze is er al. We gaan naar het licht kijken. Dank u wel. Leo Feijen en Joris van der Kerkhoff over allerzielen. Het is zes minuten voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Hoe zou men op Curaçao reageren op het bezoek van koningin Beatrix aan het eiland? Vooraf was er veel wrijving tussen Den Haag en Willemstad. Tussen minister-president Schotte van Curaçao en minister Donner. Het leek er zelfs op dat Curaçao liever vandaag dan morgen uit het koninkrijk zou willen stappen. Gisterochtend waren er nog een paar demonstranten bij de officiële ontvangst. Maar daar was gisteravond nog maar weinig van te merken. Op het Brionplein in de stad tijdens een cultureel festival waar de koningin bij aanwezig was. Zeker toen ze aan het eind nog eens het publiek toesprak. Mooi, hè? Curaçaose muziek. Ja, mooi, hè? Uit Grote Boxen, bij het Rionplein, de tribunes zitten lekker vol hier. Ja, hoor. We zijn vanavond, uh, hoe laat was het ongeveer toen we hier kwamen? Twee uur, ja. kwart of zes. Uh, ja, tegen vijf uur waren we er al hoor. Ja. En waarom? Ja, ja we zeiden laten een we toch een, een goede plaats te krijgen. Hè? Ja. Een de uh, tribune waar uh, onze koningin gaat zitten. Ja? Onze koningin? Ja, als koningin. Nog, alles steeds? Ook, ja. nog steeds? Nog steeds. <laughs> we horen wel eens wat anders op het eiland. Ja. Ja. ja, nog steeds behoren we het aan de koninkrijk. Ja. Ja. Wordt word af en toe hier en daar wat anders over gedacht, geloof ik? Ja, jawel hoor. Uh -huh. ja. We hebben een politieke partij hier op Brussel die gelooft niet meer erin hoor. Nee. ja Die zei, nee, koninkrijk niet meer, dus we moeten eruit. Ja. Ja? Maar dat is alleen maar één politieke partij die oh. zo denkt. Hè? Gaat het goed met u, mevrouw? Wat zegt u? Het goed met u. Met mij wel, ja. ja. <laughs> Ook sinds Curaçao een zelfstandig land is. Wat zei ik. Ook sinds Curaçao een zelfstandig land is. Ja hoor. Ja. Ja. Het is zelfs zo druk dat het moeilijk is om te zien wat er gebeurt. Goedenavond. Goedenavond. Kunt u zien wat er gebeurt? Zeker kan ik het zien. U kunt u me vertellen wat er gebeurt? Want het is zo druk op de tribunes. Ja, de koning gaat langs. En uh, waarschijnlijk was hij dus. Uh, Doosjes aangeboden en dergelijke. Ja. Hoe gaat het hier op het eiland? De koningin nog steeds geliefd, want het was voor ons een beetje onduidelijk. Beslist, beslist, ja. beslist. En, en Nederland, de relatie met Nederland, hoe zo is dat? Eén ding is zeker, dat Curaçao vandaag of morgen op eigen benen gaat staan. En zo loopt de koningin over het binnenterrein. Muziek, dans, kunst, Je krijgt nog een kunstwerk aangeboden en natuurlijk de toespraak van de minister-president. Geen woord van vijandigheid, geen woord van onafhankelijkheid. Pueblo di Corso, bonachi! Dames en heren, bonachi, goedenavond. De Curaçaose bevolking heeft uw aanwezigheid hier altijd als inspirerend en motiverend ervaren. Hierdoor dragen wij u een warm hart toe. Mag ik even een paar woorden zeggen? Wat Joep. hebben we vanavond genoten? Wat een feest! Dank u dat u ons zo heeft verwelkomd. We hebben vandaag uh, overal gemerkt dat we met hartelijkheid en enorm veel vriendschap en vreugde begroet zijn op de verschillende plaatsen door alle mensen hier. En we zijn daardoor erg getroffen en ook erg dankbaar voor. Eigenlijk is het heel moeilijk om het allemaal uit te drukken. Ik doe het uiteraard ook namens mijn zoon en schoondochter. Om u allemaal van harte, van harte te danken. En te zeggen, Masha Danki, Midouchi Korsal.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 Nou yep. Door goed voorbereid op weg te gaan, komen we verder. Een surveyketel? Daar hoeven we het toch niet moeilijk over te doen? Nee, nou, die Avanta van Remea. Zijn er al 1 miljoen van verkocht? Dat is gewoon 20 keer Platina. Ja, het is een surveyketel, maar je begrijpt wel wat ik bedoel. Een betere garantie is er niet. Kijk op Remea.nl. Files. Dit is hoe Volvo ze ziet.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 Het Maastadziekenhuis had grote uitbraak klepsjella bacterie kunnen voorkomen en verbijsterde de reacties op een referendum Griekenland. Het is half acht, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De uitbraak van de klepsjella bacterie in het Rotterdamse Maastadziekenhuis had minder ernstige gevolgen gehad als het ziekenhuis zich aan de juiste richtlijnen had gehouden. De Inspectie voor de Gezondheidszorg komt met die conclusie in een rapport over de uitbraak van de multiresistente bacterie. Volgens de inspectie heeft het ziekenhuis de bacterie volledig onderschat. Het is een combinatie van factoren geweest. Een raad van bestuur, dat was één bestuurder die de zaak denk ik toch onderschat heeft. Die niet goed werd geïnformeerd door zijn medewerkers. Medewerkers die het niet nodig vonden of bang waren om die bestuurder te informeren. Die zelf ook niet samenwerkten. Ja, zo kon iedereen eens een beetje zijn eigen gang gaan. 115 patiënten van het Maastad ziekenhuis raakten besmet met de bacterie. Drie van hen zijn daardoor waarschijnlijk overleden. En bij tien andere stervenvallen heeft die bacterie mogelijk een rol gespeeld. De Griekse regering wil zo snel mogelijk een referendum over meer EU-steun... en een reddingspakket voor de euro. En daarmee is na lang beraad de regering achter premier Papandreou gaan staan. Correspondent Connie Keese.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 Maar uiteindelijk legde iedereen zich neer bij de beslissing van Pap Andreou. Veel andere landen zijn inderdaad bang voor de consequenties voor de Europese steun. Ook in Nederland is verbijsterd gereageerd op het Griekse plan. Bijvoorbeeld door PvdA-kamerlid Plasterk gisteravond in de Tweede Kamer. Voorzitter, zijn we nou helemaal belaatavond. Ik had toch al twijfels over de zwakke plekken in het pakket. <lacht> Hoe kan je nou hopen dat je Chinese investeerders aantrekt voor een Europees steunfonds... dat tot doel heeft om die crisis in Europa eh, te onderdrukken brandjes te voorkomen als de Grieken aan spontane zelfverbranding gaan doen. Een referendum zou tegen het reddingsplan van de Eurolanden in kunnen gaan... en daarmee de uitbetaling van het volgende deel van de steun van 8 miljard in de weg kunnen staan. Een problematische situatie in Japan bij de kernreactor in Fukushima... nadat er radioactiviteit is gemeten. Het gaat om het gas xenon dat als bijproduct kan worden gevormd bij onverwachte kernsplijting. Maar volgens de beheerder is de reactor stabiel, zegt correspondent Wouter Zwart. Zegt TEPCO, is er geen reden tot paniek. Er is ook geen sprake van bijvoorbeeld extreme temperatuurstijging. Wat zo gevaarlijk is voor die opgeslagen stoffen daar. Maar goed, hè, op dit moment is de situatie opnieuw weer ernstig. En juist op het moment eigenlijk dat afgelopen dagen de overheid in TEPCO zei: Jongens, we beginnen de boel echt goed onder controle te krijgen. Er is wel uit voorzorg begonnen met inbrengen van boorzuur in de kernreactor. Met boorzuur kunnen nucleaire reacties worden geneutraliseerd. En na dagen van beschuldigingen en geruchten heeft de Amerikaanse presidentskandidaat Herman Kane toegegeven dat een vrouw is betaald om te zwijgen over seksuele intimidatie door Kane. Kane zich kan, kan zich maar één voorval herinneren dat mogelijk kan worden gezien als seksuele intimidatie. It was in my office, the door was wide open and my secretary was sitting right there as we were standing there and I made the little gesture. Other than that, I can't even recall what some of the other things were. Volgens Amerikaanse media kreeg de vrouw 25.000 euro als ze zweeg... over dat voorval in de jaren negentig. Kane staat als republikeinse presidentskandidaat al weken bovenaan in alle peilingen. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Het is erg zacht voor de tijd van het jaar. Om een idee te geven, de minimumtemperatuur is op dit moment gelijk... aan de normale maximumtemperatuur. Vanochtend is het op de meeste plekken droog en heeft vooral de zuidelijke helft van het land met mist en laaghangende bewolking te maken. In de loop van de ochtend verdwijnt de mist en komt de zon er op steeds meer plekken doorheen. Vanmiddag een mix van wolken en zon. De temperatuur stijgt naar 14 graden in het noorden en 17 in het zuiden. De wind neemt geleidelijk in kracht toe naar matig en draait van het zuidwesten naar het zuidoosten. Vanavond en vannacht wolkenvelden en opklaringen. Zeer lokaal zouden wat lichte regen kunnen vallen, maar droge momenten hebben duidelijk de overhand. Met een aanhoudende zuidoostenwind wordt het niet kouder dan een graad of 10. Morgen geleidelijk wat meer bewolking dan vandaag en het is overwegend droog. Met middagtemperaturen van 16 tot 19 graden is het bijzonder zacht. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. In het noorden en midden van het land komt nog plaatselijk dichte mist voor. En vanwege de dichte mist zijn een aantal spitsstroken nog afgesloten, vooral in het midden van het land. Dat geldt onder andere voor de A9 richting Amstelveen. Daardoor staat er eh, tussen Heemskerk en Knoop het Rotterpottelplein 9 kilometer file. En het verkeer op de A4 naar Amstelveen heeft veel last van de mist. Daardoor rijdt het langzaam over 13 kilometer tussen Leidschendam en Hoog Maden. En op de A12 naar Den Haag Daar staat een uh, vrachtwagen stil bij Blijn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 Master the cloud met HP en Esgro. Ga naar klaarvoordecloud.nl. Wilt u een efficiënte pensioenregeling voor uw onderneming? Kijk dan op robeco.nl/smartpension. Na tien over half acht, goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl. Daar leest u veel over het debat, over Mauro. Ja, na een week van debatten, fractievergaderingen... een partijcongres en stemmingen in de Tweede Kamer... is het lot van Mauro bezegeld. Het is duidelijk, hij krijgt geen verblijfsvergunning... maar minister Leer zal een aanvraag voor een studievisum. Snel behandelen, zo heeft hij aangegeven. Ook is de kans groot dat Mauro de aanvraag in Nederland mag afwachten. Dat is het eindresultaat. Wat is het eindresultaat voor de politiek? Daar gaan we het over hebben met politiekredacteur Joost Fuddings. Joost, over en weer beschuldigen politieke partijen elkaar van politieke spelletjes. Zijn dat terecht te verwijten? Ja, dat, dat zijn zeker terechte te verwijten. Deze discussie ging echt meer dan alleen over Mauro. En alle politieke partijen hebben zich in meer of mindere mate bediend van politieke spelletjes. Ja, dat kan je heel slecht vinden. Je kan ook zeggen dat hoort bij het vak, maar het is altijd wel... Uh, bijzonder dat men altijd zelf ontkent uh, uh, geen politieke spelletjes, te sp of men ontkent politieke spelletjes te spelen. en een ander er wel uh, zeggen, verwijten van maakt. Dus dat is toch altijd wel weer een beetje gek. En, en, en al met al kent deze discussie dus ook geen winnaars. In de week van een, een uiterst belangrijke Eurotop. werd het debat in Nederland gedomineerd door één, asiel, één asielzoeker. met inderdaad een hele typische Haagse uitkomst. waarbij dus de betrokkenen Mauro zelf. Nog steeds niet weet waar hij aan toe is. Hij moet weg, maar mag toch blijven. Maar voor hoe lang is volstrekt onduidelijk. Geen winnaars, dus, Joost, maar wel één duidelijke politieke verliezer, het CDA? Ja, dat is duidelijk. Ik wil eerst verwachtingen wekken, daar moeten we terugkomen. Nou ja, die fractievergaderingen achter die bekende deur en, en weer een emotioneel uh, partijcongres live op televisie. Nou, dat zijn beide symbolen van een verdeelde partij. Dan hebben we nog zwabberende dissidenten. Een slechte regie van fractieleider van Haarsma Buma. Nou, ik weet niet of je het gezien hebt, maar ook nog staatssecretaris Bleker... die in Paul yeah. Hitteman, die zegt dat hij het allemaal heel erg vindt... maar de uitzetting van Mauro toch steunt. En vervolgens zijn bezwaardig moed voor de camera's probeert af te kopen... door Mauro een kaartje voor een voetbalwedstrijd aan te bieden. En de informele baas van het CDA, Maxime Verhagen... die zich weer eens bedient van... Politieke powerplay. Nou, en je zag het dit weekend terug wat daar allemaal het resultaat van is. Elf zetels in de peilingen voor het CDA. Dan de oppositie. Zij krijgen in de Kamer, maar met moeite vaste grond, onder de voeten. Hoe is dat bij dit debat gegaan, bij, deze, bij dit dossier? Ja, ook daar zijn zij een verliezer. Kijk, de inzet was een verblijfsvergunning voor Mauro. Nou, dat is duidelijk niet gelukt. En daarnaast voelde men natuurlijk al heel snel aan dat Mauro de opus zenuw was voor het CDA en de coalitie. Uh, maar uiteindelijk bleven de CDA en de coalitie rijden gesloten. Kijk, de grenzen van het beleid worden aangegeven door Wilders. En de coalitie heeft geprobeerd het CDA daar overheen te trekken over de rug van Mauro. Maar dat is dus uh, mislukt. En andere regeringspartij VVD, de grootste partij, Muisstilledel waren ze in deze kwestie. Wat is voor hun het eindresultaat? Nou ja, dat hebben ze op zich dan wel handig gedaan... want ze zijn niet heel erg in beeld ge uh, gekomen. Maar ja, vergeet niet, ook zij hebben meegevoetbald... met dat ja, inmiddels bijna historische partijtje voetbal... Uh, vlak voor de Tweede Kamer op het plein met Mauro, geloof ik, ergens in juni. Ja. Dus zij, ook zij hebben meegedaan aan het wekken van verwachtingen. Alleen zijn zij er beter ja, mee weggekomen, want de focus lag op het CDA. Maar het, het probleem voor de VVD is natuurlijk... dat ze dus die trouwe coalitiegenoten, het CDA, ineens ging schrompelen... Kijk, ze vinden het hartstikke leuk om groter te zijn dan het CDA... maar het verschil is nu wel heel erg groot. Het CDA is wel heel erg klein en daar maakt mensen zich gewoon een, een grote zorg om. Ik bedoel, Als het CDA zich niet herstelt, dan valt de favoriete coalitiegenoot weg. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. En hoe zie jij de conclusies en uitkomsten voor Wilders? Want de PVV wilde geen verblijfsvergunningen voor Mauro... en die is er ook niet gekomen. Hebben zij dus, ja, simpel gezegd, gewonnen? Nou ja, ik zou niet willen zeggen dat ze hebben gewonnen, maar ze zijn wel de kleinste verliezer. Ik denk dat je die conclusie wel kan trekken. Er is natuurlijk ook wel wat verwarring bij de PVV. Een van hun speerpunten is een streng uitzettingsbeleid. Daar zijn ze om zeggen, ook, ook, ook groot mee geworden. Maar ja, toen kreeg eh, het een gezicht, dat beleid. En dat gezicht was van Mauro. En toen bleek uit, uit Peilingen dat de eigen achterban, of een groot gedeelte daarvan in ieder geval... ...vindt dat Mauro mag blijven. Dus dat, dat was ook wel verwarrend voor de PVV... Van daarom waren ze ook relatief stil in dit debat. Uh, en daarnaast is er toch weer een soort uitzonderingspositie gecreëerd. Uh, ja, terwijl ze dat bij de PVV zien als een beloning voor slecht gedrag. En ja, de irritatie bij de PVV over het CDA is dan ook heel erg groot. Luister maar. De minister zal zijn besluit moeten nemen en uh, dat zullen we beoordelen...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 Ja, eens maar nooit weer. Toch wel opvallend hoor, zo'n zo openbare waarschuwing. En dat betekent natuurlijk gewoon dat de ruimte voor het CDA om barmhartig te zijn in de toekomst... Ja, dat is, die weg is afgesneden. En, en de, zo af en toe opstandige Kamerleden... Kopperjan en Verjee... weten dat bij een volgende oprisping... dat gelijk leidt tot een crisis in de politieke samenwerking. En dat is nogal een verantwoordelijkheid... als je partij op elf zetels in de peilingen staat. Anderzijds mochten zij het Snowden-plan hebben... de gedoogconstructie te willen opblazen. Dan weten ze wat ze te doen staat. Maar goed, met deze opmerking bevestigt Wilders het beeld... dat hij aan de touwtjes trekt. En minister Leerst heeft dat heel vaak ontkend de afgelopen dagen. Maar hij zit toch echt heel stevig in de tang bij Wilders... En dat is een beeld dat heel, heel erg pijn doet bij de cda achterban En de sfeer niet te goede komt in de conclusies eigenlijk. Nou ja, één Mauro maakt nog geen crisis in de samenwerking. Een tweede wel. En de dreiging van onrust is altijd dichtbij. Politiek redacteur Joost Felix, dankjewel, Joost. Anna Tom van het Hek. Tom, goeiemorgen. Goeiemorgen. Gisteravond Champions League. We hebben toch maar gekeken. Ja. Messi met Barcelona tegen Pielsen. Uh, 4-0-3 van Messi. Een onechte hat-trick. Daarmee komt hij op 201 doelpunten. Ja. God, dat zou best eens wat men kunnen worden... Ja, een het is, talent het is. Het is, is <laughs> ongelooflijk. En inderdaad, je zei, we hebben toch maar gekeken. Zo'n wedstrijd van Barcelona is het altijd waard om te kijken. Ik geloof dat ze bijna 80% balbezit hadden. En dat nog het meest op de helft van de tegenstander. En had je ook nog het gevoel dat ze kalm aandeden. En ja. die tegenstander deed enorm zijn best. Maar Messi, inderdaad, nu op 202 doelpunten. Dat is een ongelooflijk uh, aantal. En je bent eigenlijk elke keer weer verbaasd als je vooral naar de herhalingen en dergelijke kijkt. Het ziet er zo relatief eenvoudig uit. Maar de timing van zijn passie. En de, de eerste meters van zijn startsnelheid die zijn zo goed. En zijn overzicht is zo groot. En ook de slimheid waarmee hij die goals maakt. Ja, je kan alle superlatieven erop loslaten. Het enige mooie is dat hij af en toe nog in het Argentijnse elftal speelt. Uh, dan weet je in ieder geval dat het voetbal toch nog een beetje een teamsport is. Want anders zou je echt denken dat hij het helemaal alleen kan. Maar Messi, ja, dat is, uh, dat is weer de grote man. Er is binnenkort ook weer een verkiezing natuurlijk. Nou, die, die bal kun je alweer uitreiken. Ja. Die gaat weer naar Messi toe. Uh, ja, en verder in die Champions League uh, was toch. We hadden het er gisteren even over gehad. De, de jongens uit Cyprus, Nicosia tegen Porto, eh, die hebben toch gewonnen. De, Porto was daar veel beter. Het werd uiteindelijk het was heel laat 1-1. En toen dacht Porto, nou dan gaan we hier nog even winnen ook. Liepen met z'n allen naar voren. Eén countertje nog. En Apuel Nicosia staat nu eh, gewoon op kop in groep G. Dus dat maakt de avond nog wel eh, een beetje leuk. Maar Messi en Barcelona, ja, al gaat het nergens over. Het blijft genieten als voetballiefhebber om daar naar te kijken. Ja. Nee, en, en wat leuk, dat been uh, Chelsea een puntje heeft ja, afgesnoept. dat he? is hem uh, van harte gegund. Je moet dat altijd wel een beetje in perspectief plaatsen. Chelsea al, al vrijwel door. Uh, Misten nog een strafschop. Uh, kortom. Maar goed, neemt niet weg. Ze werkten uh, ongelooflijk hard. Ze deden ongelooflijk hun best. En voor het thuispubliek en Been was het hartstikke leuk dat daar in ieder geval een punt uh, overbleef. Want uh, na wat eerdere resultaten in de Champions League kon hij dat wel gebruiken. Ja. Nou, even kort nog kijken naar Ajax. Kan goede zaken doen vanavond tegen Zagreb. Afgelopen weekend gewonnen. Ja. Het zou moeten kunnen, voorzitter. Het, het zou moeten kunnen. Gezien ook de 2-0-overwinning in de uitwedstrijd. Anderzijds, als je de wisselvalligheid van Ajax tot nu toe dit seizoen ziet... dan, dan garandeert niets iets, zeg maar. Dus uh, het zal moeten blijken vanavond... maar in principe zou Ajax een hele grote stap kunnen doen. Ze dromen natuurlijk van de top 2... dus ze zullen ook voortdurend kijken naar de stand bij Lyon Real Madrid. Maar laten ze eerst maar voorlopig zelf zorgen dat ze de drie punten halen... want dan houden ze het in eigen hand om door te winteren. Sowieso in Europa en misschien zelfs dan een keer een Nederlandse club... bij de laatste 16 van de Champions League. Maar zover is het nog lang niet. Wordt nog een warm avondje, maar het zou moeten kunnen... We gaan weer kijken vanavond, Tom. Oké. Okay. Tot morgen. Hoe zit dat nou? Is hij halstarrig of heeft hij het gelijk aan zijn kant? Papandreou, daar heb ik het over. Wat drijft hem? We vragen het zo dadelijk aan historicus en griekenland Kees Klok. Die zit in Thessaloniki. Is maar even naar Jonssenroka in Den Haag. Ja, het staat op de 112 kilometer file, vrij normaal. En er komt nog wat mist voor in het noorden en midden van het land. Daardoor zijn nog een aantal spitstroken afgesloten vanwege de mist. Dat geldt onder andere voor de A1 bij Knoopend Hoeverlaken, op de A27 bij Houten en op de A9. Vooral de A9 heeft het verkeerde last van. Er staat 14 kilometer tussen Akersloot en Knopend Rottepolderplein. En ook vanwege de mist erg druk op de A4 naar Amsterdam. Daar staat tussen Leidsdam en Hoogmade 12 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen... Marcel Oosten. Gaan we het over Griekenland hebben en over Papandreou, de Griekse premier... want die houdt vast aan dat referendum. Hij wil dat de Grieken zich kunnen uitspreken over het Europese hulppakket. En daarmee heeft hij zich de woede op de hals gehaald... van de Europese regeringsleiders. Vandaag wordt hij op het matje geroepen... bij bondskanselier Merkel en president Sarkozy van Frankrijk. En ook bij IMF-topvrouw Lagarde, overigens. Daar gaan we over praten met historicus en Griekenland-kenner Kees Klok. Meneer Klok, goedemorgen. Goedemorgen. Weet u wat Papandreou bezielt... Ik zou het graag willen weten. Ja. Dat is, dat is het, Kijk, daar kun je verschillende dingen over zeggen. Je kunt in de eerste plaats zeggen... het is een uh, sprong van een kat in het nauw... die onvermijdelijk vervroegde verkiezingen op zich af ziet komen... die dan desastreus voor de ook zouden zijn. Uh, het zou ook best wel eens kunnen zijn... dat het een, een briljante zet is om uh, de voorkomen vastgelopen toestand in Griekenland... He, uh, met, met enorm veel maatschappelijk verzet en, en, en, en een, een groot, de grootste oppositiepartij die absoluut geen enkele uh, handreiking doet om tot een regering van nationale eenheid te komen. He, je hebt dan nog maar drie, uh, heet het, drie, drie stemmen in het parlement, meerderheid, om daar een stuk dynamiet in die politiek te gooien, om de boel flink op te schudden. Uh, en uh, zo op die manier de, de toestand hier te doorbreken. Want anders kom je, kom je er niet, hè? Maar, meneer zijn... Klok, is, is um, Papandreou dan zo gevangen door interne politieke belangen... dat hij geen rekening houdt met wat er buiten Griekenland gebeurt? Want de wereld, nou ja, Europa stond op zijn kop gisteren. En vandaag weer. Ja, dat, dat hebben ze voorkomen gelijk. Ja, kijk, ik denk, ik, ik weet dat niet. Maar wat mij... Pap Andréu komt op mij niet uh, over, althans zo kwam hij niet over... als iemand die in paniek uh, rare dingen doet. Het komt op mij over als een slimme man. Is het een wispelturig mens? Nee, het is absoluut okay. geen wispelturig mens. He, hij is natuurlijk wel in het nauw gedreven. En hij zit natuurlijk in Griekenland met de ellendige toestand. Dat heeft het parlement heeft dus allerlei maatregelen aangenomen vorige week. En dan hadden we die geweldige staking met die rellen in Athene. En dat, uh, dat hokje van die uh, paleiswacht die in brand stond. En uh, nou ja, de koukouluforie, de, de capuchondragers, dus al die toestanden. En dat gaat maar door, dat gaat maar door. Die maatregelen moeten ook een keer worden geïmplementeerd. En als daar niet echt gewoon een, een, een, een maatschappelijke meerderheid ook achter gaat staan. En mensen gaan inzien van zo kan het niet langer. Ja, dan moet er toch iets gebeuren. Ja, dan zegt u min of meer, hij moet wel zoiets doen? Nou ja, in zijn optiek was dit waarschijnlijk de laatste, de laatste mogelijkheid... Om, om toch voor Griekenland uh, ja, om, om de boel in beweging te krijgen. He, want je kan er donder op zeggen dat nu ook vandaag weer... de ziekenhuizen die gaan weer uh, zondagdienst draaien. Een groot gedeelte van het openbaar vervoer in Athene ligt weer plat. Morgen gaan de advocaten weer staken. Nou zitten ja. we daar niet zo erg mee. De publieke omroep, die, die, die is al weken bezig om, uh, om de laatste kijkers weg te staken. Ja, maar, je, maar je kunt je er iets bij voorstellen, hè? want stel dat hij zo'n zo referendum uh, ja in zijn, in zijn voordeel uit, uh, uitpakt, dan heeft hij zichzelf uh, een mandaat gecreëerd natuurlijk om, om die maatregelen door te voeren. Maar daar kan hij toch bijna niet van uitgaan dat ze voor nee, bezuiniging zullen nou stemmen. Dat is nou juist het gigantische risico wat hij neemt. He? Ik bedoel, de, de kans is levensgroot dat, hij, uh, dat dat referendum niet doorgaat... omdat hij daar geen uh, voldoende steun voor krijgt, ook in zijn eigen partij. Uh, maar hij zet op het ogenblik wel heel Europa op zijn kop. Hij riskeert uh, het uitbetalen van de volgende tranche van, de, uh, van het noodpakket... waardoor als dat niet gebeurt, Griekenland gewoon morgen failliet is... en dan zijn we klaar, dan zijn we uitgepraat. He, dat, dat, zet die, dat risico neemt hij allemaal en, en hopelijk, denk ik, toch om een regering van nationale eenheid te forceren en op de bonden op hun knieën te krijgen. Want zolang die ijzeren heinig bl dwars blijven liggen... Dan gaat het uiteindelijk toch mis, want dan worden een hoop van die maatregelen niet geïmplementeerd. En dan komt de trojka weer langs en die zeggen dan van ja, Griekenland heeft uh, niet aan zijn verplichtingen voldaan. Ja. En dan doet Jan Kees de Jager weer de geldkraam gaat dicht en dan staat weer Geert Wilders handenvrij. Weer maar in de uh, zou het ook kunnen zijn dat, want u zegt hij probeert beweging te krijgen in de Griekse politiek en bij de vakbonden, dat die beweging daartoe leidt, dat hij uiteindelijk de afgrond instort? Ja, dat zou best wel eens het risico kunnen zijn, want er zijn hier reacties in Griekenland ook die, die zeer negatief zijn op dit plan van, uh, van pap Andreou. He, kranten, ook binnen zijn eigen partij, hè? Ja, ook binnen zijn eigen partij. He, krantenkoppen zo van, uh, hij is erop uit om Griekenland te verwoesten. En uh, heel cynisch van, uh, hij uh, legt de oplossing in handen van het volk. He, dat is dan echt cynisch bedoeld. En, ja, dat ik wel van coniekezen gehoord hebben. Er zijn ook ministers hè, die, die, die, die uh, nu gezegd hebben: ja, we, uh, voorlopig staan we hier uh, achter, achter Papandreou, maar we mm. staan niet achter het uh, referendum. Ja, dus ja. hij riskeert dat hij uh, ook nog een keer. Dus is een eigen positie. Nou. het uh, is mo, morgen een zeer de vraag. Toen wordt natuurlijk, of tis, vrijdag wordt natuurlijk heel spannend. Met die, uh... Met die vertrouwensvraag. Hè? Met die ja. vertrouwensvraag. Meneer Klok, uh, dank voor uh, uw kijk in de Griekse keuken. Kees Klok, Griekenlandkenner en historicus. Graag gedaan. Het NOS Radio 1-journaal Mediaoverzicht. Nou, veel over Papandreou en Griekenland natuurlijk in de Nederlandse ochtendbladen. Maar laten wij eens kijken naar de Griekse media. Een referendum is democratischer dan de belangen van de bankiers. Dat zou premier Papandreou hebben gezegd in een kabinetsvergadering... volgens bronnen in de krant Reporter. Vrijdag is er een vertrouwensstemming. U hoorde dat zojuist in het parlement over Papandreou. Dat wordt heel spannend, schrijft de krant. Want drie parlementariërs twijfelen over hun steun aan de premier. En zonder die steun heeft Papandreou geen meerderheid in het parlement. En niemand wist ook dat Papandreou met een referendum zou komen... zegt een hooggeplaatste regeringsfunctionaris... die anoniem wil blijven in de Athens News. Slechts een paar adviseurs wisten van zijn plan. Voor het uh, Athens News Agency... lijkt het referendum niet meer het belangrijkste nieuws. Zij openen op een Engelstalige website... met een artikel over het uh, Parthenon... een tempel op de Acropolis bij Athene. Archeologen onderzoeken het enige metoop. Dat is een paneel dat nog intact is. Ze kijken hoe die behouden kan blijven. Ander nieuws uit de krant gedomineerd zijn de tranen van Mauro. Veel kranten openen met de foto van de geëmotioneerde asielzoeker. Volkskrant toont de foto van Mauro die zijn tranen wegveegt. Met daaronder een foto van CDA had Jan met de tekst, hier staat een gelukkige christendemocraat. Interne crisis binnen het CDA lijkt bezworen en Mauro mag van de partij zijn studievisum afwachten in Nederland. Alle kranten hebben trouwens die huilende Mauro op de voorpagina. Goed, het Nederlandse mededingingsautoriteit heeft een inval gedaan... bij het hoofdkantoor van Veolia Transport in Breda. Het onderzoek van de NMA gaat over de ontwikkelingskosten van de OV-chipkaart. Daarover zouden verschillende streekvervoerders, waaronder Veolia... verboden afspraken hebben gemaakt. Waar Veolia van verdacht wordt, kan of wil het bedrijf niet zeggen, Meld L1. Ook is onduidelijk of er administratie in beslag is genomen. NMA bevestigt de inval wel bij Veolia, maar wel in het belang van het onderzoek. Verder, geen mededingingsautoriteit. Doen drie kwart van de uitzendbureaus maakt zich schuldig aan discriminatie, zo blijkt uit onderzoek waar de Volkskrant over schrijft. Onderzoekers deden zich voor als eigenaren van een bedrijf en belden bijna 200 uitzendbureaus met de vraag of deze extra werknemers konden leveren. Ze gaven aan dat ze liever geen Marokkanen, Turken of Surinamers wilden. Ze kregen van uitzendbureaus reacties als: Haha, dat moet u gewoon aangeven hoor. En nee, ja, nee, nee, dat is logisch. Met u nog vele andere. Haha. Commissie Gelijke Behandeling noemt de omvang van de discriminatie schokkend, en de brancheorganisatie van uitzendbureaus willen de komende tijd extra cursussen en ook voorlichting aan de leden gaan geven. De Telegraaf dan beschikt over de mogelijke identiteit... van de Utrechtse serieverkrachter... die tot nu toe nooit kon worden ontmaskerd. De man vergreep zich een aantal jaren, 1995, 1996 en ook in 2001... op extreem gewelddadige manier aan zeven jonge vrouwen... en deed nog eens twaalf pogingen daartoe. Een tipgever speelde informatie over de man door aan een fotograaf van de krant. Politie in Utrecht zet de zaak tot op de bodem te onderzoeken... en verwacht binnen anderhalve week de onderzoeksresultaten bekend te kunnen maken. De afgelopen 25 jaar is het aantal mensen dat in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam is overleden aan een hartinfarct met 80 gedaald. Dat schrijven onderzoekers van het Rotterdam Ziekenhuis in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift. RTV Raymond bericht daarover. Volgens de wetenschappers komt de daling door een betere herkenning van een infarct buiten het ziekenhuis en daardoor kunnen patiënten sneller worden behandeld. Verder zijn de medicijnen verbeterd, net als de technieken in het ziekenhuis. En dan is er ook nog meer goed nieuws, want de onderzoekers verwachten dat de sterfte onder mensen met een hartinfarct de komende jaren nog verder daalt. Europees voetbal op radio 1. Vanavond om half negen in de Champions League. Nu voor de voeten van Sikwasom die het duel gaat. Cycloson wint. Ajax Dynamo Zuid. Oh, wat een mooi doelpunt. Het doelpunt van Tobi al de langs de lijn. Vanavond en morgen de Champions League. Radio 1.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 Dit is Radio 1.